Snoesje is het snoesje van de drummer van de band.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 Heidewitschka, vooruit geef gas, dat oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als per maar benzine in het tankje is. Heidewitschka, vooruit geef gas, dat oude treuzel komt niet meer te pas.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 was een Nederlandse zanger en conventier. Die de periode tussen beide wereldoorlogen. een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes woorden. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Uit 1939. zoekt de zon op, 1936. Schep vreugde in het, negen, le, in leef. Schep vreugde in het leven. Uit 1937. En Louis, Louise zit niet op je nagels te bijten. Die ene hitte 1936 heb ik nu voor u. Lou Bandi met Zoek de Zon op. Ja, ja zoek de Zon op, dames en heren.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 Weer beladerd in zijn fotoboek. Dan sta je versteld als hij weer vertelt van de weesperstraat in die Jodenhoek. Als hij dat verhaalt hoe het leven begon bij je ontwaken handel en zaken, humor en gein, dat was de levensbron. En had je een dag?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 Alle weer goed maar zal gaan Voor er werd geplunderd Vrijdagavond Koegel met peren Wie dat niet nest Kan het ook Niet waarderen Het boek gaat dicht En met de troon In zijn ogen Fluistert hij Mazzel en bro voor de hele misboel en broeg, voor de hele misboog kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij hoort de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knap de mens daarvan op. Mijn mama had voor een bakkie frost. Als een vrienden meegenomen.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 kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mijn oren de koffie komt. Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Tja, nou, wie is er nog geen koffie allemaal. De koffie ging erin als koek En ik kreeg een complimentje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 Als de zon schijnt. Single uit 1983 van André van komt Afkomstig van zijn studioalbum Wij. Met een twaalftal luisterliedjes. De B-kant zitten in de zon. Was geschreven door Harry van Hoofd met uh, Joost Timp. En ik denk van ja, hè. Het is een cover van Buona seren Mrs. Campbell uit tegelijk gelijknamige film van Melvin Frank. Het lied werd in 1969 op single uitgebracht door Jimmy Rosalie. In sommige landen als A-kant in andere alleen als B-kant.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 De wereld krijgt een nieuwe kleur Overal hangt zo'n zalig zoete geur Oh, wat is het leven fijn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 And then an I beat God. Maar alles is zo relatief hè? En daarom plukt de dag Alle miservenheden Is morgen weer opgelost Kom Kees Het is maar tijdelijk Zal wel weer overgaan Kom Kees Bekijk er kalmjes aan zo is op. Koppies afwegen, winkel aan vegen, hou maar op, hou maar op! Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, klerentje op, klerentje job, Kom Kees, het is maar tijdelijk, zet al je zorg opzij! Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij! Kees, het is al naar haar. Kees, het is niet aanbij mij van de duur! Kees, het komt allemaal weer los! Kees, het is niet zo erg als het lijkt! Kees, het komt allemaal weer terecht! We okay. leven de tijd van leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep de CFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een musicale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 De derde weg ruikt het nu van, naar kopie. Is het weer voor een vest en een troep?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 Oppa, zei ik vroeg, dit is te gek.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 Schrijven is uit Den Haag, getiteld Tea Room Tango. Toen ik jou de roze tea room langzaam binnen zag, met je kaalgevreten pondjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in het hemelsnam herkende.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 deze dame hier wou even alles afrekenen. Jij bent belezen. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou is even.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 en er is geen zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveningse zee, schijnt zelfs de zon mondijn plezier. Zo'n chique zee die bruist ook niet, maar lesveld geaffecteerd en lief. Ja, menig hegenaar beweert, dat Mengelberg haar dirigeert. Vanavond het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo liefst en gay als het Scheveningse zee. Daar water leeft de volle. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand. Daar ploeg de bloem van Nederland in Gressan. Des zondags ruist de zee profijn, wij en zij voor de elite deen.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 En er is gisterand zo charmant, altijd schepen inse strand, dat vleurt de bloed van Nederland. O, goedje bij, zaru. Hoe schap, wat een eigen aan de En er is geen zee zo die en gay, als de Scheveningse zee, daar waakt alleen de hoogvollee. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van Nederland, het vlucht.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 Naar Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort. Halleluja, Amsterdam. Er waait een nieuwe wind over de dan Over het spaak en het rok in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, Zie oh, oh. Dat nieuwe, nieuwe tijd begint Baai het stof weg, al gedoe Want in landmendigheid zijn wij nu doen, Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je liever. Oh, oh. Kom, regen, haal maar neer Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer Vaste dagen, de straat Zorg dat de sleur de in ingaat Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je liever. Oh.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 we knew